Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Kamp blijft erbij dat Axo Nobel het best zelfstandig kan blijven. Gisteren kwam de Amerikaanse verfabrikant PPG met een nieuw hoger bod op het concern. Axo Nobel wees eerdere biedingen van PPG af. De Nederlandse multinational zei gisteren het nieuwe bod te bestuderen. Kamp zei bij BNR dat het voor zijn standpunt niet uitmaakt of het bod hoger of lager is dan het vorige. Volgens Kamp is het voor de Nederlandse economische structuur goed als de leiding van Axonobel van plan is zelfstandig te blijven. In Spanje zijn vier mensen opgepakt die mogelijk betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Brussel vorig jaar. De Spaanse politie heeft bij huiszoekingen in de buurt van Barcelona in totaal acht mensen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Vier van hen hadden mogelijk ook contact met terroristen die de aanslag in Brussel pleegden. De verkiezingscampagne van de Franse presidentskandidaat Macron is inderdaad doelwit geweest van hackers. Dat is bevestigd door de belangrijkste tech-medewerker van Macron. De hackers probeerden e-mailadressen van medewerkers binnen te komen, maar de aanval is tegengehouden. Macron won zondag de eerste ronde van de verkiezingen. Bij een sluis in Weert zijn tientallen vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. Volgens website 1 Limburg liggen de containers in en rond het water van de Zuid-Willemsvaart. De politie bekijkt of de vaten nog heel zijn en wat erin zit. Vorige week werden even verderop bijna 30 vaten gevonden met ecstasy -afval. De opstandige regio Lugansk in het oosten van Oekraïne zit zonder elektriciteit. Oekraïne heeft de stroomtoevoer afgesneden omdat Lukansk de rekening niet betaald zou hebben. Twee jaar geleden sloot Oekraïne om dezelfde reden het gas af. De pro-Russische opstandelingen zeggen dat ze op zoek gaan naar andere manieren om aan elektriciteit te komen. Het weer, bewolking, zon en buien met kans op hagel en onweer en in het noorden ook wat natte sneeuw. Met 8 tot 10 graden is het koud voor eind april. Morgen opnieuw enkele buien en dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De Van Brinnennoordbrug op de A16 tussen Breda en Rotterdam staat open... en dat levert in beide richtingen ongeveer een half uur vertraging op. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 9 kilometer. Daar is de vertraging drie kwartier door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden over de A2 en de A15.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en die zit ik dan in mijn eentje. Oh. Uh, uh, zielig hè. Nou, goedemiddag. Dit is uh, Zien van Lust op deze dinsdag. En... Uh... Ja, ik moet het vandaag alleen doen. Anders had gewoon iets anders te doen. Mijn vrouw zei ik, Maar uh, ze moest ervoor wat anders doen vandaag. En uh, dat kan natuurlijk wel eens voorkomen in het leven. Niet waar? Zo. Uh, nou, uh, ja. Uh, nou. Ik ben er dus. En uh, we gaan uh, als alle systemen blijven werken. Dan uh, dan gaan we gewoon lekker de muziek draaien. En uh, hebben we nog het regio nieuws? We hebben de bioscoopagenda. Ik heb ook een recept. Jawel. Ik heb het niet zelf bedacht hoor, dat zou een ramp worden. Maar uh, ik heb maar één recept uit mijn hoofd en dat is uh, macaroni van wat er in de kast staat. Ken je dat? maakten wij vroeger altijd. Pas, aan, pas alleen wonen en zo. Macaroni van wat er in de kast staat. Nou, gewoon je pakt een pak macaroni en je kijkt gewoon wat er in de kast staat. Dat flikker je erdoor. Ja, wat kan. Leef je er best nog wel eens lekkere resultaat op. Hoor. Goed, um, nou ja. Maar gelukkig heb ik tegenwoordig altijd een voortreffeloze kok in thuis. Dus uh, dat hoef ik niet meer te maken. Het is heel makkelijk. Heerlijk. Zou het niet eens kunnen doen. Maar, nee. maar ik, ben niet, ik, ben niet, ik ben niet goed in koken. Moest laatst, ik moest laat water koken, toen was ik het recept kwijt. Nou, kan je nagaan. Dat is uh, allemaal niet de moeite waard. Maar ik heb wel weer veel uh, lekkere, lekkere muziek, ook voor u, uh, vooral. Ja, heerlijke muziek. Uh, weer wat nieuws van Bluff. Want uh, Bluff die zet het nieuwe album wat ze aan, uh, aan het maken zijn... dat zetten ze in deeltjes uh, op de, de streamingmedia. Nou, de, er zijn er nu weer vier bij, er dus staan er nu dus acht op. Dus uh, u krijgt straks uh, iets nieuws van Bluff te horen. Dat is wel erg leuk, natuurlijk. Ik heb natuurlijk een 3-1, ja, dat houden we ook vol... En voor de rest, uh, nou ja, een lekkere mix van oude en nieuwe muziek. Dat wel. Deze week is er ook een kleine wijziging in het uh, tourschema, zou ik maar zeggen. Donderdag zijn we er natuurlijk niet. Wacht met Koningsdag. En tegen. morgen wel. Ja, morgen wel. Morgen hebben we weer een live versie van uh, Seerful List. En vanaf morgen, als alles mee zit, elke week weer, doe ik het drie keer in de week. Ja, vind ik gezellig is met de zo. Wij hebben alles voor de radio, hè? Zetten ze dan. La, la, la. Goed, nou, laten we beginnen dan. Eh, met een lekker plaatje. Ja, dat dan ook niet. Als alles werkt, is het allemaal goed. Dit is die blonde van Abba. Agneta Fatske. When you walk in the room. Kennen we trouwens ook van de Searchers, he? Van Paul Carey. En nog van veel meer. Maar dit is Agneta. Ik zeg het weer helemaal verkeerd, natuurlijk. Dat ben ik toch een sukkel. Ik zie je, als ik alleen, alleen zit, gaat het altijd fout. Dit is gewoon een hele andere plaat. Dit, zijn, dit is hot chocolate, natuurlijk. Dit is gewoon hot chocolate. Moet je niet net aan faatskart zeggen, want dat heeft er niks mee te maken. Die komt zo. Hot chocolate. En dat heet You Could Have Been a Lady. Je zou een dame kunnen zijn. Het zou kunnen. Chocola is elke dame een lady, hè? heb ik wel eens begrepen. Ja. Right. Lady. ja, en zo heet het nummer. Could have be a lady? Maar dit is wel Agneta, hoor. Dit is er wel, echt wel. When you walk in the room. Ik ken we ook van de Searchers en van Paul Carrick en nog veel meer. Maar dit is Agneta. Jawel. Oh, blonde van Abba, he, zei ze altijd. Ja, een oeier van Abba en een blonde van Abba. Nou, dit was die blonde. Every time you walk in that room. When you walk in the room. De eerste die er niet wij waren, waren de Searchers uit Engeland in, in de 60, 60s. En uh, toen uh, kwam, uh, kwam deze, denk ik. En twee jaar geleden of zo had Paul Carrack er ook nog een grote hit mee. Nou, daar vind je ervan. Dat is zo'n mooi nummer. He? We gaan naar de 3 1 dames en mensen. We gaan naar de 3 1 Ja, de 3 1 Dat lijkt me heel erg gezellig. Want hij is ook heel leuk vandaag, denk ik. Is dat hoop ik? Ja. 3-in-1. Van Manfred Mann vandaag. Jawel. If she just would Van Manfred Mann En wel de eerste formatie van, uh, van dit uh, clubje natuurlijk. Want uh, hij heeft in uh, diverse samenstellingen gewerkt. Maar dit was de eerste formatie met uh, Paul Jones als zanger. Met Tom McGuinness, met Ma uh, Mike Huck en Mike Vickers. En uh, Manfred Mann natuurlijk. Ja, die zaten er allemaal in. Prachtige, uh, prachtige band. Begon een beetje als een jazzkwartet eigenlijk. Want, uh, maar ja, daar was geen brood mee te verdienen. Dus dan zijn ze op een gegeven moment maar een beetje op de op de populaire tour gegaan en toen ging het lopen. Daarna is hij nog een formatie geweest natuurlijk met, met Michael Dabo als zanger en um, toen uh, hield het op en werd het Manfred Mann's Earth Band en toen ging hij op de -Rock Tour. Ja, ook leuk natuurlijk met hits als Blinded by the Light en uh, Davies on the Road Again en dat soort dingen. Goed, uh, nou u hoorde achter één volgens hoort u de volgende liedjes uh, If You Gotta Go, Go Now een compositie van de Heer Dillon. Uh, daarna Pretty Flamingo en als laatste Shalalalalalalala. -la -la -la -la -la -la. uh, oh ja, het is nogal wat vroeg hè. Ik, ik zit al naar het nieuws te kijken, maar het is een beetje vroeg nog. Nou, doe ik eerst nog een plaatje. Stapleton heet de man. Het is een nieuwe plaat en het heet Broken Halos. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... mezelf. <laughs> ja, gewoon mezelf. Ja, ik doe het gewoon zelf. Vandaag... Het uh, nieuws dus, het regio-nieuws van half 1, en, uh, of van deze dinsdag, de 25ste april uh, 2017 op de A2. Richting Amsterdam stond vanmorgen ter hoogte van Vinkenveen een vrachtwagen in de brand. Het zorgt er voor flinkte vertragingen en lange files. Het gaat om de cabine zelf en de grote oplegger waar autobanden op liggen. Dit vliegt lekker en het kan dus nog wel even duren voor de brand geblust is. Twee van de vijf rijstroken op de A2, eh, net na de oprit Vinkerveen, waren afgesloten. Er stond meer dan 15 kilometer file en er moet rekening worden gehouden met zeker een uur vertraging. Automobilisten wordt geadviseerd om te rijden via de A27 en de A1. Een jongens van rond de 13 à 14 jaar eh, oud wilden vanmiddag in het centrum van Hoofddorp, nou, dat was gistermiddag waarschijnlijk, in het centrum van Hoofddorp eh, stoer doen eh, voor een paar meisjes. Een van de jongens sprong daarbij van een dakje af, dat had hij beter niet kunnen doen. Want hij landde op een roestige hark. De tanden van het gereedschap schoten daarbij dwars door de zol van zijn schoen heen en kwamen in zijn voet omdat hij, niet meer op eigen, omdat hij niet meer op eigen kracht naar beneden kon klimmen... heeft de brandweer de jongen van het dak gehaald. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Of de meisjes onder de indruk waren, dat is niet bekend. Zeven kleine kinderen en twee volwassenen... zijn gistermiddag in Sparendam te water geraakt met een bakfiets. Het ongeval gebeurde rond kwart over drie op de nieuwe rijweg. De bakfiets kwam vanaf de Sparendamseweg en schoot rechtdoor het water in. Meerdere ambulances, brandweer, politie en een traumateam werden opgeroepen. Het traumateam hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Wel zijn de kinderen en volwassenen die te water waren geraakt... met meerdere ambulances naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De kinderen die in een andere bakfiets zaten die niet te water was geraakt... zijn in een politiebusje meegenomen. Door de hulpverlening was de nieuwe rijweg afgesloten voor verkeer. Het nieuwe landelijk expertisecentrum Dierenmishandeling gaat dierenartsen helpen. Om mishandeling op te sporen. Oprichter Nienke Endenburg legt een nadrukkelijk verband met kindermishandeling. In 70% van de gevallen is ook sprake van kindermishandeling. Door dierenartsen en gewone artsen met elkaar in contact te brengen wordt mishandeling beter in kaart gebracht, verwacht Endenburg. En zij is psycholoog met specialisme mens- en dierrelaties... aan de Universiteit van Utrecht. Dierenartsen vinden het vaak moeilijk om dierenmishandeling te melden. Het landelijk expertisecentrum dierenmishandel moet, dierenmishandeling moet die drempel nu gaan uh, verlagen. En tot zover deze berichtgeving. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, om te beginnen is het koud. Gewoon. Koud. Echt koud. Er zijn vandaag veel buien en deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. Tussen de bijen door zijn er felle opklaringen. De wind uit het noordwesten is matig over land en krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar hooguit een graad of negen. Veel te koud voor de tijd van het jaar overigens. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt... met nog altijd kans op een bui. De noord- tot noordoostenwind neemt af naar zwak... en de temperatuur daalt naar een graad of drie. Wie zachter er die herrie? Zo... Uh, morgen verandert er weinig. De zon schijnt geregeld, maar het komt ook tot buien en daarbij is nog altijd hagel en onweer mogelijk. De noordenwind is matig en naar zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. En tot zover het weer. Jawel. Is nieuw van YouTube from father to son blood runs still mm, see faces frozen still again met Steve Lilywhite en het nummer dat uh, daar ben ik de titel kwijt. Nou ja, dat zal ik u zo vertellen nog wat de titel was. Dit is Bluff, dat wel. Van het nieuwe album, Aan en het heet Over de Baan. Hoe vaak was ik al hier? Hoe vaak zag ik de zon nou echt dus stond ik erbij stil maar vanavond kijk ik goed vanavond lijkt het anders ik weet wat ik nu wil je vindt in je Jij. Even wachten, je mag zo. Uh, dit is uh, van het, uh, uh, het nieuwe album van, uh, van Bluff. En het nummer heet Over de Dam. Niet Over de Baan, maar Over de Dam. Kijk, verkeerd. Da uh, over de Dam dus. En uh, het album heet Aan. Als ik het goed heb. Eerst werd het Aan 1, nu is het Aan 2. Maar er staan dus intussen, uh, voor de mensen die dat interessant vinden... acht stukken van dit nieuwe album... Uh, via Spotify bijvoorbeeld, kunt u dat uh, al terugvinden. Dus dit was Over de Dam van uh, Bluff. En u hoorde hem al even tellen, hè? One, nou, vanuit maar. Tel maar verder dan. Two, two, Jerry Lee Lewis, me en Bobby McGee. Well, I busted flat in Baton Rouge, in for a train. Feeling nearly faded as my gene. Oh, Bobby, from the diesel down, Before it rang, Lord took us all away to New Orleans. Pulled my old Heart harpoon out of my dirty red bandana. Low low, while Bobby sang the blues. But then, when chill wipers clapping time, and Bobby clapping hands, mine, finally sang up every song that Driver knew. Leave it. I'm a cold man, I'm going to to the California sun A bobby shaking the secrets of my soul She, she was standing she, around the sun <laughs> below I knew everything the he'd done And Every night she kept me from the cold I've been somewhere near so late as long I'll never slip <laughs> away Janice Joplin, Ja. Maar het nummer werd oorspronkelijk geschreven door Chris Christofferson. Die, uh, die heeft het gemaakt. En uh, vandaar is het een diverse versie. Dit was een uh, hele leuke versie van Jerry Lee Lewis. Jawel, de oude rocker. Hoe De bioscoopagenda. Ja. Ik haat bioscoopagenda's. Ja. Oh. <laughs> nee hoor, daar hou ik helemaal niet van. Uh, ik bedoel, daar haat ik helemaal niet. ben jij gek. De Smurven en het Verloren Dorp, dames en heren. Ja, ja. Een nieuwe animatieavontuur van de Smurven uh, in het... Oh nee, ik moet even goed zeggen. In dit nieuwe animatieavontuur van de Smurven... vindt Smurvin een mysterieuze landkaart... die naar het Verloren Dorp leidt. Het nieuwe avontuur van de bekende Blauwe Wezentjes is geschikt voor 6 jaar en ouder. En hij draait tot en met woensdag 3 mei, elke dag om half 2. Nou, is dat niet leuk? Ja. Dan de Bosbaby in 3D. DreamWorks Animation en de regisseur van Madagaskar nodigen je uit om kennis te maken met een wel heel bijzondere baby. Hij draagt geen pak, spreekt met de stem en gevatheid van elk Baldwin en schittert, uh, schittert in de bos baby. Deze hilarische film is te zien tot en met woensdag 3 mei, elke dag om half 4. Het verlangen als de zeer. Uh, aantrekkelijke schoenenverkoopster Brigitte... met een beroerd manuscript bij uitgeverij Goudemond aankomt... zien de broers Mark en Boudewijn direct mogelijkheden. Ze bedenken een wisseltruc. Deze Nederlandse komedie draait vanavond om 8 uur... donderdag om 8 uur, vrijdag om 7 uur... zaterdag om 7 uur en vervolgens zondag 30 april... tot en met dinsdag 2 mei om 8 uur. The Handmaiden. Deze spannende en opwindende liefdesthriller, The Handmaiden, is, is van meestelijk regisseur Park Clan Walk, Oldboy en Stoker, onder andere. Is eh, geïnspireerd op de bestseller Vingervlug, Fingersmith, van de Britse schrijfster Sarah Waters. En speelt zich af in het Korea van de jaren 30 tijdens de Japanse kolonisatie. Deze film, u aangeboden door Filmclub Simon van Kolm, is morgen woensdagavond dus te zien en begint zoals gebruikelijk om half acht. Tot slot de film Moonlight, een Amerikaans drama dat zich afspeelt in een rage buurt van Miami. De film volgt drie periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaanse man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de wereld. Deze film is te zien op vrijdag 28 en zaterdag 29 april en de aanvang is half tien. En zoals gebruikelijk is uh, natuurlijk dit allemaal te zien in Cinema Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein. Dus daar moet u wezen. Verder informatie kunt u natuurlijk terugvinden op de website van Circus Zandvoort. Uiteraard. Zo. Nou, dan een uh, mooi aansluitend muziekje from Don McLean. Wonderful baby, living on love Sandman says maybe he'll take you above Up where the girls fly on ribbons and bows Where babies float by, just counting their toes Wonderful baby, nothing but new The world has gone crazy, I'm glad I'm not you At the beginning, or is it the end? It goes in and comes out and starts over again. Oh, you're a wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above, up where the girls fly on ribbons and bows, where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, I watch while you grow If I knew the future, you'd be first to know But I don't know nothing of what life's about Just as long as you live, you never find out Wonderful baby, nothing to fear Love whom you will, but doubt what you hear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 Just counting their toes Don McLean, de band van de zoete liedjes. Prachtig, wonderful baby En dit is een live opname van Lindsay Buckingham Never going back again Oud Fleetwood Mac Succes natuurlijk. Maar je doet hij zelf En nog wel live ook She broke down and let natuurlijk. En, uh, maar dit is wel een hele aparte versie van I'm Never Go Back, Going Back Again van uh, Lindsay Buckingham. Jawel. Heerlijk. Vond we echt leuk om naar te luisteren. Prachtig. Woon de lekkere dynamiek erin en zo. Goed, we gaan nog eentje doen. En uh, deze heren die, uh, die hebben het gehad met gezond eten. Die doen dat niet meer. Die zeggen gewoon, junk food forever. Wow. En dat zijn de Amazons. Die eet alleen maar patate. De frikadella. De craquette. Junk food for elf. Late nights to go Try kids to love dat je dan denk ik wel doen. Junk food forever heet het liedje. Nou, maar ja. Geen mij toch af en toe nog maar een uh, verse groente, hoor. Vind ik dat toch wel uh, nog even, uh, even lekkerder. Goed, we gaan naar het N-Nationaal van 1 uur. Tot zo, zou ik bijna zeggen.